vorige zondag in de feestent, waar we twee uur aan een stuk heel wat materiaal binnenkregen. Bijzonder interessant was dat. Wij hopen dat de mensen van VIVA dit initiatief nog zullen steunen en dat wij nog meer in het openbaar en live kunnen optreden. Want het is dus gebleken dat heel wat mensen op ons afkomen en dat zelfs heel wat materiaal meebrengen, zodat we eindelijk eens kunnen zien waarover we het hebben. Hallo. Hallo, ja René. Ah, Piet. Ja. Ja. Inderdaad. Ik ken een woord. Ja. En ik heb gedacht zo. Ja. Ja. Overschieten. Overschieten? Ja, overschieten maar overschieten is misschien schonder gezegd. Ja. Ja. Dan um, moet dat zelfs moeten we, we moeten uitleggen. Hallo, lood. Ja. Maar ik ga eerst nog iets ja. zeggen over die Lippenazijn. Ja. Dat is een hè. Dat is een man die moeilijk lacht. Altijd een vies gezicht trekt en zo, ah, dat ja. is ons veronderstelling. Dat is die Luppenazijn. Ik, ik heb ook zoiets gaan geantwoord, gelukkig verleden ja. zondag. Ik ja. zeg eens af van een representant van een azijnfabriekskind of zo. Ja. Ja. <laughs> maar, ja. We weten het nog niet, want de zondag kostte men aan dat persoon niet vragen. Blijf ah, ja. even aan de telefoon, hè? Ja, wij we verwachten de van een telefoon, ze hebben ze toch. Dat is goed. Zeg uh, spurren. Spurrie, dus ja. Spurrie, ja. Ja, spurren. Ja. Dat doen kruid. Ja. Gaat dat waarschijnlijk niet staan in aanhoof? Nee, ik denk het niet, er, Pas niet. Dat niet, niet. Zou je er een plantje van hem? Nou, oh, ik heb een. Ah, ik heb een gat van Maurice Bayens. Ah, en, en dat, dat zal er... wel de juiste zijn? Het is op verzuurde grond, zei Maurice, ja. dat dat groet. Ja, Dat zal wel zijn. Uh, slechte maar grond alleen. Ja. Dat zegt me niet zoveel. Nee. Nee, ah, als ik ben een preuperenbuur. Ja, maar ik weet het, ik het. Het is ermee dat ik zeg, maar jou zal dat wel niet staan. Mm -hmm. Dat staat van alles bal van onkruid. Bedankt Remy. Zeg, blijf even aan ja. de lijn. Ja, ik dat is Toch, goed, ja. even zeggen Piet, uh, wij hebben uh, overschieten, met de klemte op de derde lettergreep al behandeld. Ah. Uh, ja. uh, moet mijn land gaan overschieten. Ja, dat is juist, ja. ja. Uh, wij hebben dat uh, verklaard als zijnde, het kappen van kleine voren. Het kappen niet, het steken met een schub, langs een draad. En dat wordt dan, geen dat eruit komt, wordt dan over de rest van het land gespreid. En de bedoeling ja. is ja. afwatering. En dan ook om uh, in, de, in de zomer tussen die twee voor juist een pikkeling. Je wilt zeggen, het juist een schoof, he? dus een ja. bussel, ja. en als de boer begon te pikken met zijn pikken en een haak van die een, voor naar de ander was juist ah, een pikkeling. Ja. een pikkeling, dat weten we wat dat is. Dat is volgens ons ja, overschieten, dus het is ongeveer hetzelfde dat je al behandeld hebt. Ja, ik lees even, na het zaaien werd over de lengte van het land een draad gespannen. Nee, na het zaaien niet, nadat het was al, het, was, het kwam al uit. Ah, en op ja. dat ogenblik werd, als het uitkwam, werd het overstrooid over, uh, met een overschot van. Juist. En dan schreven we, waar dus ons werk is voor verbetering vatbaar biedt, ja. Met de kap werd langs een de, de vorken gekapt. Ja. Waar langs het water gemakkelijker kon weglopen. Ja, ja. Dit kappen van kleine voren werd ja. overschieten ja. genoemd. Eh, want het kappen is niet de echte bedoeling. Het schieten is wil zeggen dat je met je schub <lacht> niet te diep steekt, maar dat ja. dan over. Het land groeit, die ja. grond die op die schub hangt. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Dat zit overschieten, hè? Bedankt. In orde. Bedankt. Ja, bedankt voor het telefoon. Ja, Zonder, dag. Hallo. Ja, goedemorgen. Ja. Ik had graag gereageerd op het woord lupen al zijn. Ja. Uh, is dat soms een bekende figuur van in beneden walf vroeger, Leon van den Broek? Leon van den Broek. Leon van Ottermans. Daar zeggen ze lupen tegen. Lupen zijn ze tegen. Ja. Lupus? Ja. Maar dat nazijn kwam er toch niet bij? Van tijd zijn ze Nazijn. ik weet niet of dat dat persoon zou kunnen zijn. Nee, uh, ik weet het ook niet, het kan best zijn dat er in beneden Walfergem dus uh, Lupen uh, als dat een was. Maar uh, wel, kost het vorige zondag niet noteren, omdat we daar geen telefoon aan En gaan. En die madame, laten we zonder dat ploitte dat is je stroom ah, ja. gebeld. En het is iets helemaal anders, hè, Lode. Ja, het is helemaal anders. Dus het is uh, niet een dat een zuur gezicht trekt. En het is ook geen persoon. Het is geen bekende figuur. Nee, nee. nee. Daaraan wel, niet is toegepast ook gepaast, ja. Dat het van tijd een figuur uit uh, koppengoem was, gelijk Ante Knop of zoiets. Maar dat is niet. Maar okay. we moeten zeggen, Lode en ik, wel kinderen toch niet in die dingen, waar men daarnaast precies andere woorden vindt, maar niet, niet dat er mee, en wil ik het dan nou nog niet verroon, daar zou nog iemand kunnen bellen van tijd, hè? Oké. Okay. Dat zijn op onze schoot, uh, toch even, misschien iets uh, verraden ervan, in verband daarmee wordt ook wel eens ge gezegd, maar ik moet wel zeggen dat het uh, Kobbegems zou zijn, uh, daar in verband daarmee wordt gezegd, Pizelo, wat is Pizelo? Ja. Nee, uh, het is dus duidelijk dat we nu uh, proberen van de mensen te helpen bij die zijn. Het is dus geen bijnaam, het is, laat maar zeggen, een gebruiksvoorwerp. Iets ja. wat dagelijks uh, werd en wordt gebruikt. En uh, in verband waarmee men dus ook wel Pizelo zegt. Ja, daar is terug iemand. Luister, Nicky een keer Hallo. Eh, hey, Goedendag Lode. René. Nee. Ah, het is dol favoriet. Dol, ja. Goed, dat is langkleed. Ja, dat is een ja, ja. ja. Ik Het dat had het wel te lichter, hè? Maar, ja. Maar ik, ah, dat is ook goed. Van welke komt er zo gemakkelijk niet van, hè? Ah, ja, allemaal. Het uh, is dus van de spur, Ja. Ja. Maar uh, wel, wat we uh, vroeger op hem ritten, daar stond ja. dat we veel. Ja. Daar was veel dat komt veel uit op zanderige gronden zo en op grond eh, dat zo van een nermelijke kant is dat ja. zo ver ja. uitgekwikt is zo, daar ja. komt dat gemakkelijk op vee ja. en dat is gewoonlijk een stukje zo van Um, dat komt hier in busseltjes uit zo, van ja. een, maximum een 30 cm groot zo. Ja, ja, en dat ja. zijn allemaal klein bolletjes, dat zijn allemaal hier klein zoutjes, de dikte van een kopspelkend naar de zwarte kant. Wat moet ik zeggen, wanneer je me dat vroeger nog had over de padaverplant hè? ja over ja. dat eulzout Juist En wij duidelijk het nog goed op, maar dat eulzout naar de blauwe kant is, en dat spurre naar de zwette grijze kant is. Maar dat zout is hetzelfde. ook zo gier kleintjes. Ja, ja, ja. en dat groeit veel op zanderige grond op erme op, op uh, grond dat ja, ja ja want op nagenzware grond zit dat niet gemakkelijk tegenkomen nee. zeg, ja. uh, Dolph, dat is René, Renee ziet er in en anne jong maar dat is precies ook zo met wit en er zijn al zweten en bruin tussen hè, René. ah ja, ja maar ja maar dat als als feitelijk in, in de volle bloeien, is ja. dan, ja, dan, dan is dat naar de zwette kantas kant als uit dat er binnenin zit ah, ja, ja. ja, ja. Zeg jong, en, uh, zou dat ergens kloppen? Wat dat die man dat schreef in die geleerde boeken, dat dat vroeger uh, veevoeder was? Ja, ja, ja. Want uh, als, uh, vri, uh, vri, als dat in volle dingen is, hè, dat werd van thuis vervoerd in de bees, hè? Ah, toch? Ja, ja, ja. ja want uh, als, dat komt van thuis met plekken nooit. Hè, dat is een heel stuk aan een stuk. En dan is er een plots tussen waar dat niks gestaan ja. Als dat in volle bloei is, ja, ja dat werd vervoerd in de bees. Ik heb dat vroeger jaar nog gezien. Ja. Als ik een klaar manneke was. Hè. Ja, ja, ja, ja, dus dat klopt. was het maar, ja. maar het blijft toch onkruid eigenlijk? Ja, ja, het is he? vaak in een onkruidplan. Ja, het werd niet gezond. Het is iets wat je moeilijk kapot krijgt ook. He. Ja. Het komt jaarlijks terug, uit, ik klap niet van, van goede gevoerde grond, Goede nee, ik aan grond. Ik niet, ze zei, grond ja. En daar is zo een wittelke, want ik heb hier een vast, ik heb hier een gekregen, zo, laat ons zeggen dat deze 15 tot 20 cm max ah, is. En goed, daar kan? is zo uh, een klaar Zie je ja. kunt dat zo uit de grond trekken, Lekker een saai maar veel kleiner. En, en daar struik is precies een busselje, ja, je het naar boven? Ja, het is heel gelijk dat je het beschrijft. Zeg Dolf, ik lees in het boek van dat het uh, in 1900 uh, ook gebruikt werd om uh, olie van te vervaardigen. Zou ah, dat Ja, kunnen? maar dat is goed mogelijk. Zou dat kunnen? Dat is mogelijk. Ik heb daar in As nooit geweten? Nee, dat moet nooit geweten. nee. laat nee. nee. dus ook geen sperren staan Nee. en ja. ja, ik in heb orde. het werkelijk vuil gezien, hè? En ja. weet je wat dat ook goed was Loden? Maar natuurlijk, ik was vroeger een uh, ik ben dat nog, ik pak hem dan de laken hè, of een soje. Ja. En uh, als dat begon te werden hè? Ja. Ik eh, trok de van een deel uit en ik schind dat uit op die soja En ik vervoer daar een mijn in de tijd, hè. De weet wel dat ook goed, hè? Ja, ja, dat weer. De, de vogeliefhebbers zijn daar wel weten wat dat is, Spurren. Voel. Uh, spurren, dat is zo gezegd, En als ze woud en een nachtname hè Spurrie, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Allee, dat vind ik dat ons dat bevestigt, wat we al wisten ja. van. Uh, andere assenaren daarover. Maar dat ze het, het, het zaad aan de vogel gaven, wisten we nog nee, niet, wist ja, niet. Ja, ja, ja. ja ja maar, maar het moest wel gedroogd zijn. Hè? Ja, ja, ja, ja absoluut. Dus je gaat eruit op een laken en je liet er wat drogen. Ja. ja, ja. En uh, ik heb dat het gehoord van uh, patataput ook, of wat was dat? Ja, ja. ja. Ah, wel, was dat een jongen patataput? Ja, jong. En ah, wel, zijn dat vroeger, ik weet niet of dat me dat vroeger behandeld hebben. Nee. Bonstijs was dan een erg put waar wouden zijn. Ja, ja. En ik ga nou dat zeggen hoe dat, dat bij ons was, dat was bij mijn schoonhaven, bij mijn het ook zo en dat was bij veel mensen. Dat was feitelijk een erk, dat weet je wat, een dusvloer ja. en daar het schoetje tussen en daar was de erk Ja. En dat in dat erk, dat was een passage waar dan een man man kost, wat moet ik nou gaan zeggen, uh, een gaat van een meter op een meter. Ja, ja. En dat was met tra vier af en zo ging het onder de erk, dat was de, een erkput en boven, Laat dat toe met boomstronken. Ja. en van dat ze op te tassen. Hè. Ja. Dat je van onder een kelder, ze dus zijn daar een put tegen, want een kelder dat is gemetst. En uh, dat put was ongeveer zo, maximaal een meter twintig diep, waar je goed in gebukt moest gaan. Hè. Ja. En uh, in de winter werd daar bezig met patattenputten, dat werd zo gezegd, hè. onder de, de noost. Ja. Was dat droog en het kost dat moeilijk vriezen, en daar weer de veer uit patatten gedaan van de buur. Ja, ja. En uh, daar werd dan zo gezegd, als de keel rijp waren. Uh, mm -hmm. de, de mensen hebben dan geen lekker als nou. Hè. Nou, ja. we steken er in die vrezer. Maar daar hebben die kernen in zijn geel afgedaan. Dat en daar hebben we een beide patat en hè Dat ah, hij nou. zo gezegd, maar met wel een beetje in de grond. Ja. Dat, uh, dat dat mals blijft ja. en de, en de dahlia plant niet Geen zo gemakkelijk vervreesd, dat ging ook allemaal in hè. dat was ja. zo gezeid, een patattenput ja. En dat doen we alles te bewaren bij een boer hè. Ja. Zal er een nog zijn hè, ah, Ik weet niet, maar ik weet niet in Van waar dat groot gekomen zijn. Ja. ik weet niet of dat en daar nog is, maar... Ja. Je moet je kennen, het nog Op de markt kan misschien nog zijn, hè? Oh, dat zal wel. Het... Zeg... In al alleszins, in, ja. in meerdere van die boerderakens, heb ik er gezien. Maar... Ja, ja, en da, da, maar waar zijn dat wel? Een ne nerkput tegen, maar we ja. dan dat mensen dat een patattenput tegen ah. zijn ook, hè? Ja, zeg, uh, Dolph, uh, verleden zondag daar in die feesttenten. Kom, ja. Komt daar iemand bij ons zitten en die zegt, zeg, waar een lange onder ons bedden? Nou ah, ja, maar dat dat is ook wel mogelijk, hè? En ik zeg, ik zeg alleen jongen. Want uh, ik eh, ik, uh, maar niet dat hij in een garage. Zie. Maar de, de, zo, wij gewoon dan zeggen, lekker in de garage dan luiden we dat zonder ja. notten om hè? Ja, de fos. Dat ze wel klaar ja. putten en notten staat ook over. Like, met planken, daar liggen de windroek okay, patat in ja. en daar zit er tegenop een patatputje. Ja, je moet zeggen, en ik zeg alleen jongen, dat bergen. Ah ja, zei, we te verstoppen, hè? We zijn daar van even in van geval aan zijn. Mm. <laughs> maar ik ga nou wel zeggen, dat patatteputte, maar wel in touwt en erluiden. Dat was, ja, dat kostine van vier meters of vier meters ja, geweest in ja, met die jaren. daar ging er wat ja, in, ja. hè? Ja, ja, ja. ja, Dat is zeker. Dat was de lengte van die schuur. Ja, he? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik zie het nog zoveel, maar. Ja. ja. Eens van dat nog iets anders Dolf? Ja, ja. En van ja? ah, ja. de handdstelle erluiden. Ja, ja. Maar vader dan bezig dan ook veel natuurlijk hij is dus bezig geweest van dat schillen met zijn van handdstelle. Ja. ja. De handdstel. Dat schilderen was voor de stakende schillen. Hè. En je weet vroeger, doepstaken, kwam kwamen toe in de stasers en de burgers moesten een gaan afhalen. Ja, ja. En wij en dan de stel landen de vijf van onder en pinnen staken te kijken. Ja. dat gemakkelijk, als dat gat geboor was met nieuwboer, je ja. dat stuk gemakkelijk tot beneden te krijgen. Want als dat een boet was van onder, kregen ze een stuk ja. tot beneden. Hè. Ja, ja. En de dan land je daar zo wat nu en de dan dat vier pinnen zo. Ja. In vier kanten daar er wat scherpe pinnen de zakken de Just, en de meest ik een bijder. Dus wij dienen dan, dien dan de ook. Ja. Ah, daar ga thuis ook opstaan, ja, ja, op de Moret, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou is het ver gedaan. Zeg, ja, oh, dat is gedaan. als die opstaken van vroeger, dat er niet een lode racine gaan meer aan de allemaal draad. Dat is draad, dat zeker. Ja, ja, ja nou, we hadden maar nog geweest, maar 500 vijfhonderd tot nog keilen Keilestein op de Moret. Ja, ja. Zeg, het klaar mannen ik was, maar ik weet er van nog veel. Vleesondag is daar ook over gezegd, een krooppoot. Ja, een krooppoot. Ja. Dus dat was eigenlijk zo'n uh, systeem, eigenlijk uh, wat dat ze de, de, moesten op de, uh, de balk mee gaan hè? De palen ja. gaan hè? Of de bomen? Ah ja, ja, ja, dat, uh, ja. maar wel. Uh, natuurlijk als kleine man, weet je wat aan met welen bezig nee. Nee. Ja, natuurlijk. Ik sporen en walen bezig Als we nou even naar een vogel wisten wonen is te woorden naar de externis te geraken en zo hè? Ja. Welen bezig nee klimsieren joh. Ah ja. Ah, ja. Veel boom te kruiden. Ja. Zeg maar gezegd dat sporen. Ja. ja. Ah, wij de sporen, dat, zijn, dat, dat, dat is een speur, dat is een missioneer. Dat is oh, waar nou, nou, dat ze op de dingen vroeger, na ziedracht zo'n meer, maar dat de aardappelen. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja, dat is juist, hè. De elektriciën Maar dat is een hè. Ja. En een variante van in is een Ja, krooppoer, dat zou misschien een krooppoer zijn, ja. Ja. Maar ik ga al in de woudopgeving pas niet dat er al geweest is, we zijn daar toch van Doep zoveel bezig, hè. Een Oeprijk. Een Oeprijk. Een Oeprijk, ja. ja. Een Oeprijk, ja. Dat zal misschien iedereen weten, maar hoe dat er foutelijk uitziet. Ja, ah, wel, ja. is aan Loden, terwijl we een plotte spelen. Ja, ja, en dan ja, ja, komen we ja, ja, dat ja, zelf ja, een stukje ja, ja. vragen, dat niet een of een ander onze beschrijving geeft van de Oeprijk. Ja. Bedankt, Dolf. Ik herinner me nog een keer af, de wachstel bij George Louise. Daar stond nog een spiekbakfeund toe. <lacht> je, je kent dat zo van de witte tijlte zo, met wat bekjes zijn, met een klaar beetje de En daar stond hij te schikken, en iedere keer. Plaats grat dat gratten voor En Jos Louis, dan had ik of twee gezien, en dat zei dat, hij zei: dat is dat toch mogelijk? En hij kwam van toe en hij schoof. Dan bakken ben ik een dichter bij de academie. En hij zei: Zie zeiden, Als je nou nog dichter zit, spreek ik erin. <laughs> <laughs> Allee, ja, eh, geluister er iemand dan de loon is. Hallo? Goedendag, jongens. ik ja. komt er terug. Ah, Frans. Ja. Dan is het bij ons ook geweest de zondag. Hè? Ja, ja. Is hij goed thuis voor ook Frans? Ja, ja, een braaf geweest. Ah, dat is goed. Ik had thuis er verder mee vrij hè? Ah. <laughs> maar ja. lekker lag toch in doembak niemand gelukkig. Ja, zo erg was neer, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Maar we zijn nogal wat en dan kun het tegen de stuurt. Dat is het, ja. <laughs> ik ken me niet ja. Ja, dat hebben we niet. Ja, dat is we Ja, ja, maar het gaat er zo te geuzers bestond Frans? Ja, het gaat van die plotte, dat plotten dat in de vlinderne cougie klepel tegen zo hè. Oei, dat kennen we niet hè. Ja, maar dat is vlinder zo. Ah, dat vlinder. Wel... <laughs> Ik heb mee met mee bij jongens gewerkt vanuit de vlinderen en daar zo tegen de geuzerne cougie klepel. Ah ja. Waar laat zoiets niet? Nee, toch, denk dat bestond niet ook van de, de precies uh, uh, zo'n uh, dat was zo precies een engel sneller, man. Een engel ja. Op dag en dag. Maar de, onze geuzer, dat was een wel precies een halve maand. Ja. Mijn, mijn stoktal van in zovere ja, dan ja. Bij te eten. Ja. Dat was onze geuzer. Ja. En dan heb ik nog een kartetje. Ja. In de, de betekenis van, van een dikke melber. Ja. Ja. Ja. ja. ja het is geen kartet geven, het is een dikke melber. Ja. Waarom ja. ook netjes verkoude mel? Allee. Als mijn kind waren met koerenmijl ja. en botermelk, en dat lieten we in de noven van de ze stof drugen. Maar aan zes kanten, dat rolde is gewoon. Nou ja, dat waren met hand gerold, hè? En dat is hier gedreugd. En, en uh, ging je dan niet uitzien als je erbij speelde? Nee, dat was, was geweldig, hè? Koerenmeil uh, en. Watemeijl en botermelk. En botermelk, hè? Vertikken, dat wist ik niet. En dat waren papa maken en okay. alleen niet te plat, hè? Dat is een hè, tussen de palmen van de hand en ja. dan trokken we er nog als moeilijk en je krijgt dat ook niet rond, hè? Ja. Je kostte mee zo achter een oekske vakantie. Een ja, de rollen was bij <laughs> Maar ja, maar gebrek aan vis uit wat een mossel, hè. je ja, jongens, dat waren geen plaats met de alleen. Ja. En Dan heb ik ook nog een afpreuver. Ja, een afpreuver. Ja, zei dat gewoon ze niet weg. Dat is een schoenbeeld, vind ik. Een afpreuver. Ja, en dat bestaat slecht. Ja, ja maar dan ja. moet moeten je en uh, Loden een keer uitleggen. Je hebt het nog dikjes eens is, hij is een, een aan het zie zien, maar misschien weet hij maar je moet toch een keer uitleggen. Een afprover. Ja. nou zitten we nog altijd met aan lupen aan zo Ja, ik kan niet. Van Koppelgoem. En ik... het is geen figuur, hè Nee, ik, ik niet. begrijp het, maar ik dat uitleggen, ja, ik weet Ja, en het niet heeft wat... iets te maken met wat ze uh, in Koppelgoem zeggen pisolo of Pizelou. Pizeloe, dat heb ik al horen zeggen. Ja, en wat is dat bij jou? Oh, we willen zeggen dat tegen een klakkind, de pizeloe. Oh ja, tegen dat klaarkind zijn, zijn dingskind. Ja, Zij, pizeloe, ja. Oh, ah, pizeloe hangt daar. Ja, <laughs> <laughs> ja, oh, ja. Maar, deze is nog iets anders. Ja, nee, je, dat weet we... ik niet. Nee, maar we vinden het niet. Hebben we nog iets anders veel op te geven? Nee, ik heb nog iets. Ja, ik heb nog iets. Ja, bij vernellekes. Dat hebben we. Ja. Dat hebben we. Dat, ja, dat hebben we. Bij vernellekes, ja. Ja. Ze hebben er maar even in boekeken gebracht, ja. vanuit de Putberg. Ja, maar daar zie je dat ook niet meer. Weinig, weinig. Ik vind het zijn ze toch niet meer. Dat is zo precies valse uiver, hè? Ja. Daar trek het op, hè? Ja, het ja. is schoon. en je dat laat ja. dat blijft langs schoon, hè. Ja, en, en dat, dat bougeet, zo, hè. Dat... Ja, daar dat, dat zat er wel even in, de ja. avara. Schoon. Triddelgraas, hè. Ja. Triddelgraas noemen ze dat. Ja. Zeg, Frans, ken jij de opreik van Donhof? Ik heb dat wel even gezien. Maar motters die aan zoek staan in ons gebied, ben ik kruiden om daar. En eh, ik kan het me toch niet meer vrijstellen, zeg je liever, dat al aan de een tand maar ja. ik, ik kan het niet juist uitleggen. Juist, nou pas dan nog een keer over na, mag dat toch dicht op, zijn. In een of een ander noeboer moet ons dat toch nog kunnen beschrijven hè? Ja, het is na de moment van de pluk hè? Ja, ja. Ik ben gazi verleden in Capelle. In ja, maar dat al is allemaal machinaal hè. Met Draaman waren ze bezig, ja, met ja. een plukmachine. Ja, ze zaten wel met een heel loop in het veld hè? Ah, wel, die minste klappen van 100 tot 120, vrouwen en kinderen. Ja, ja, ja. ja. En na met de machine hè? Dra wijken. Ja, ja. Met drama. Maar wel lange dagen, he, Frans nog. He. Van smergens tot het donker is. He. Oh ja, maar ja, die mensen moeten nog werken. He. Als het seizoen daar is, moet je... Ja. Je weet dat het thuis er warm is, dat je er moet opkloppen. In noep is altijd werk, zeggen ze. Ja. ja altijd, altijd werk. werk. Ja. ja. Goed. Je blijft even aan de lijn. Uh, dan NAF-proever. Ja. dat ik het gewoon zeg, wat ik paal. dat is eigenlijk met bier te maken. Ja, ja. Dat ja, ah, ja. zou ik misschien toch wel juist zijn. Ja. Uh, dat is... Ik vond het als eerlijk dat ik het geoordeeld heb, hè. Ja. die batterie daar met ze pierre lopen, is dit met pierre? Ja ja ja, ja, ja, ja. En Julie zei, ja, ons, een, een merrie, ja. dat is een heimheid, ja. is gedekt, maar ik ben er nog niet zeker van, het is zoveel dagen dat dat pierre draagt. Hè. Maar morgen komt hij dat kut, vindt binnen een afproever, wat voor Julie, wat is dat hè hm. Hij wil met links thuisen, zeg ja, ja, zei ze, als dat gedekt is, uh, daar dat links rikt daar geloof ik, of hoe? Dat weet ik niet. Maar dat zou een afpruiver zijn. Is dat dat? Ja, het is er dichtbij. Ja, maar het is niet gratad. He. Het is niet nee. gratad. Nee, het, het is met pijven te maken alleszins. En ook met dekken. Ja. Ja. Ja. ja, ja, Maar de de Louisa, de taak van een afpruiver, wat was dat dan? Ja, daar is me nog niet gezegd. Ik kom er rieken. Dat weet ik niet. Zeg, waar is dat he? Maar dat, wij, dat waren wel kinderen, maar dat kunnen ik aan wel ja. zeggen. Dat is feit over. Ja, je, als ze dan komen, dan komen ze met aan links. Maar wat dat afproeven werkelijk is. Ja, ja. Ja, dat kan ik nou ook niet zeggen. Ja. <laughs> maar we zitten op spoor, zei ja, ja. de mensen. Ja, ja, de, de winsten uit de boerenstielen gewoon we het wel weten. Je moet, dan, ja, je moet dan een keer aan Hans vragen, daar gaat dat heen. Ah ja, zo'n gaat het zeker weten. He. En, eh, ik zal het nog dan een keer vragen. Ja. Geen Hans, een hoe Moe, je, he, je het beter niet gebeld. zelfs. <laughs> Je moet niet met testen. Ik heb het zo opgevangen. Uh, het is er ja. bij, maar we willen het toch nog niet voor ons. Nee, Dan een uh, pisolo. Dat kan ik. pisolo, piselot. Pizelo, en Lupenazain? Lupenazain in Kobbegoem Maar ja, niemand van Kobbegoem wilde en... We zouden dan een keer of dat, dat daar nog buiten de familie gezei werd dan dat gegeven is. Dat is niet. Ik dacht weer. Voor uh, zo'n zo, zo, Lupenazain een droogstof. Ah wel ja. Zo uit Piet. Ja, ja. Maar, ja, maar dat is in dat verband met ja. anders toch niets he? Nee. En daar bij vernellekes, ja. ja. Dat is Trilgras zeker. Ja. ja, ja, ja. Dat ja. hebben we al vroeger gehad trilgras ja. Ja. Ja. ja. Dat weet ik niet. Maar als ik het woon, het ja, ja. dat is Trilgras. Ja, ja, ja. ja. Allee ja. Ik, ik wist niet juist wat dat was. Ja, maar ja, je zet op, goed op goede spoor, is Al. Ja. Ja, ja. ja, ja. Oei. oei. Nog wel dat ik het misschien niet gier aan hem. uitleg. Nee, nee, zo erg er is het ook allemaal niet meer. Nee, nee, nee. Een kasjeken dat gaat daar al gehad. Een kasjeken? Ja. Hoe niet, hè? Nee, ik heb mijn paas dat ik zit. In de vorm van een kledingstuk. Nee, ah, nee niet. absoluut niet. Nee. Een kasjeken. Een kasjeken ja. Ah, dat moet ik dan een keer zeggen, hè? Ik heb mijn gepaasd, dat Nee, hè? Hier is ook precies niks? Kajeken, je mij me straks aan telefoon uit. hallo? Ja, nog een dag René en Loder. Ja, dag. Ik was een keer te vragen dat er iemand maar zou kunnen zeggen wat dat vader juist is, dat is een zeskeet. Een zeskeet. En waarom en de beschrijving daarvan, want ik zie je niet zitten. waarom dat de naam zeskeet aangegeven wordt. Ja, Dit is uit Koppelgoem. Ja, niet ja. als walvergemmen. Walvergemmen, ja. Maar zullen die een als ook zeggen, een zes waarschijnlijk. Ja, maar ik zou graag weten waarom dat ja. ze dat specifiek ja, aan naam naam geven, want dat is ja. een veel hè. Ja. ja, dat is juist, ja. dat is juist. Ja. En dan hebben we nog een ander naam, alleen ander woord, uh, sponnen. een ja. sponnen, sponnen, ja. sponnen ja. ja. Dat ken je misschien al? een sponnen, ja. ja. sponnen, ja. En het uh, Ja, daar hebben we het vorige keer ook nog een keer over gehad, over dat dasteren, Dus het uh, te het uh, ploeteren in, in modder. Nee, hè. Ook het pletten van... Uh, Aardappelen. Ja, in ja mijn dat betekenis. is het. Ja, dat ja is ja, ja, ja, ja. Dus dat is van dijsteren, hè, dus uh, staan te stampen. Oorspronkelijk ja. is dat dus afgeleid van dieren, die stonden te desteren. Ja, ja. Dus in modder stonden te stampen en zo. Hè. Ja. Uh, vandaar ook dus, uh, het pletten van aardappelen met saasdikken. Ja. ja, ja, ja. Gewoon als daster. Ja, de keet, uh, ja? je vraagt er zelf naar. Je kunt ja, ik vraag er ons... zelf, ik heb dat tikkens nu door al, maar dat dus wel, is wel de bezig, met ook bij de oudakkers. Ah, ja. badaattakers. Ja, en ook ja. natuurlijk de boer wordt, wordt er ook veel gebeurd, natuurlijk bij de winterperiode. Als ze moeten de bieten dus wat veel teilen, wat er een tracteur voor een ander moet dat vast zit. Ja. Ja. Daar komt dus de specifieke keit tussen. Aha. Of een kabel natuurlijk kan ook gebeuren. Ja. Maar, ja. maar de boer is het misschien niet een ding een keit, dat dat dan niet een prikt en een kabel ja. wel. Hè. Maar een vraag is, waarveer moet dat hadden... Zes, en Hoe zit je dat doet ook ook? Ja, ah wel, dat we, we vragen het na. We kunnen het nog te wijk mee beginnen. Ook, ah wel, ja, dat is goed. We vragen het na. Als er iemand ons een beschrijving kan geven van een zeskate en ons zeggen wat dat dat zeskate doet, hè, dat ze mogen kunnen bellen. Oké. Okay. Wel bedankt voor jouw telefoon. Het een keer van Leeuwen hè. Ja. Ze zie over dat tasteren. Ja. Hij zegt patatten maken, zo hè? Ja, in maar sensie. Toch, ja. ja, maar dat is toch wat ook, zo wat trainen ja, ja, ja. ja, ja. treuzel, als ze zeggen. Mijn ja, moeder die zei dat toch van to tegen ons, als we niet voor ons natuur moeten, we moeten niet aan ja. dashten, nee. ja. Ja. ja, dus niet voortkomen, hè Dus ja. een koei dat dasht, dat is inderdaad, ploetert in, in, in, uh, in een soort van moeras, zal ik maar zeggen, maar het is eigenlijk dat niet, hè? Dus maar die komt niet vooruit, dus die, ja. die traineert, als gezegd, die ja. dat hè? Maar ja. dat met, met zijn moeder, alleen, ik zeg, onze moeder zei dat toch altijd tegen, maar je moet dan niet staan, dat je Ja, Jongen, ik pas dat ze dat van tijd nog, pas dat ze geen doet s'avonds. En dan stond er nog een stuk of twaalf uur langs de andere kant aan toe. En niet zei dat, dat de dasterij daar blijven blijft niet staan. Dat is het hè. Maar het komt dus oorspronkelijk wel voedsel van de beesten dat in de motor stond.